Heer met het NOS Journaal. De curatoren van de DSB-bank, belangenorganisaties en rechtsbijstandsverzekeraars hebben een akkoord bereikt over een regeling voor gedupeerde klanten van de bank. Wat er precies afgesproken is nog niet bekend. Later vanochtend wordt een persconferentie gehouden. De partijen hopen dat door de regeling tijdrovende en dure rechtszaken niet meer nodig zijn. Curatoren en belangenorganisaties praten al geruime tijd over een oplossing voor de klanten die zich benadeeld voelen. Hypotheekleed, de belangenclub van Pieter Lakenman is niet betrokken bij het tekort. Lakenman stapte in juli uit het overleg. Minister Leers van Integratie en Asiel heeft vandaag een gesprek met de Raad van Toezicht van het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Gisteren meldde de NOS dat de bedrijfscultuur bij het COA is verziekt. Medewerkers zeggen dat er veel geld wordt verspild. Er is veel kritiek op bestuursvoorzitter Noerton al -Bairac. Ze zou een despoot zijn en een schrikbewind voeren. Het CDA wil een opheldering van minister Leers over de situatie bij het COA. En de PvDA heeft een spoeddebat aangevraagd. PvV vindt dat de bestuursvoorzitter direct kan vertrekken.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 Striptekenaar Mink Oosterveer is om het leven gekomen bij een motorongeluk. Dit jaar kreeg hij de stripschapsprijs voor zijn hele oeuvre. Oosterveer tekende onder meer de krantenstrips Zodiac en Nicky Sax in de Telegraaf en werkte de laatste jaren aan avonturenstrips in het stripblad Apple. Hij verongelukte zaterdag op de ringweg bij Dordrecht. Mink Oosterveer is 50 jaar geworden. Het weer, stapelwolken, maar ook zonnige periode... plaatselijk komt nog een lichte bui voor bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Langs de viel in de Randstad, op de A2 Den Bos richting Utrecht... Daar tussen afrit Geldermas en afrit Everdingen, 6 kilometer. Op de A4 Den Haag Amsterdam, tussen Leidsendam en, en Zoeterwouden, Rijndijk, 8 kilometer. Ook 8 kilometer op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en Klopend Raasdorp... Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat tussen Zevenhuis en Reewijk 7 kilometer file. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Ochten en Tiel 5 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knopend Gouwen 6. En op de A27 Almere richting Utrecht tussen Knopend Eemnes en Beeldhoven 5 kilometer file. Tot zover de verkeers... In Circus Zandvoort ben jij de artiest.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. zon, zon. Zee. zee, Zandvoort En de zomerhit. CFM. Dit is de zomer van CFM. Met. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Don't ever Dit moet gewoon weer muziek zijn uit de jaren 80, Albert. Oh, Dat kan niet missen. Hè? Een lekker begin van de tweede uur van Zandvoort op zaterdag, op deze regenachtige zaterdagmiddag. Je hoorde de single van ABC en Beer Nimi. Zandvoort en de regio. En in de twee uur hebben we weer heel wat onderwerpen voor je. Waaronder? Waaronder uiteraard rond de klok van uh, half vier de evenementenagenda. En uh, we gaan het schakelen met zo uh, tegen een kwart over drie naar uh, Joop van voor Het einde van de, de eerste helft van SV Zandvoort Hellas. De, tot op heden nog een 0-0 uh, score. 0-0 scoren. Rond de klok van kwart voor vier, en daar komt die luisteraars. Gaan we hebben wij een voorbeschouwing? Want uh, CFM gaat naar Zuid-Frankrijk. Oh, fijn. Ja, ja Mag op... je mee? Nou, heb, we hebben onze Society Report al uh, bereid gevonden om deze reis voor ons te ondernemen. Maar daar hoort u natuurlijk al rond de klok van kwart voor vier veel meer over. En het is absoluut de moeite waard. Want de reis die uh, meneer De Visser voor ons gaat maken, dat, die gaat naar Saint-Tropez en naar Monaco. Dus oh, het vervelend zeggen, vervelend nou. blijft u luisteren. En natuurlijk tussendoor een heleboel uh, evenementen en activiteiten waar u natuurlijk uh, naartoe kan. Dus ik zou zeggen, houd uw pen en papier bij de hand. En het is uh, buiten aan het regenen. Dat betekent dat je gewoon even lekker naar Korendag uh, moet gaan. Ja. In de protestantse kerk tot aan een uurtje of elf vanavond. Die verse koren maar liefst 23 treden daar vandaag helemaal gratis voor u op. I've My love, and I'll no longer be a candidate. It's what exciting, Gaha. Like Slaat lekker ding, want jij is lastig. Nog meer it's fantastic, toch? Hey, it's what exciting. Ik had een tijdje niks te doen Het was vroeger het seizoen Zo van alles mag er niks moet. Je weet wat ze zeggen Als je nergens zoekt precies Dan komt geluk ineens vanzelf naar je toe Hey, genoeg of is rommel klavertje Vier e dagen of is er schaars Toen slagen we niet niet hier Halen goed, goed, zoeken naar verdier Moeven naar een plekje in de vaste kroeg van mijn vier Herkende haar via via, zijn we via ook Ik had zoiets van, we zien we hoe het loopt Nou wat ik wil, ja hm. Laat ze rond, tijd om te vertrekken Stuur we op weg naar huis, nog een berichtje Slaap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 Hey, is wat ik zei tegen haar Shit, Die dagen daarna met sms gevuld Heen bericht, terugbericht, geen bericht Shit, in is spanning aan het wachten op het geluid van de Het zat snor, maar ik wou de vlag niet uithangen. Nee, Leek verre van de player, De dus speelde het op safe Vroeg mijn mijn eerste date ergens in een café. Zo gezegd kwam ze rustig aangewandelend Maar zij wil me niet vertrekken Een paar uur later zei ik tegen haar, slaap lekker, slaap lekker ding, want... tegen Hey, leuk om deze plaat weer eens terug te horen Op de Zalvoerse Radio Je hoorde Dikkie En slaap lekker Nou, op het voetbalveld wordt zeker niet geslapen Dus snel weer over naar Joop Fles Wat zijn er nog ontwikkelingen Joop? Ja, ja Hele goede ontwikkelingen Het is nog steeds 0-0 Maar Zandvoort is aan het drukken op het van Helpsport Het is een beetje per corner op rij binnen Nou, het zal wel zijn 3-4 minuten En wordt door nog gewoon lekker nog even voor die rust uh, van komen. Het lukt niet helemaal. En uh, nu mag uh, de keeper van Hellasport, mag die bal vanaf de 5 weer in het spel brengen. Uh, na die drie corners op één rij. Soms vond ik dat, uh, dat uh, uh, uh, ja dat zeg ik, het begint de druk te zetten. Een beetje laat misschien had het wel eerder gekund. Want ik vind dat Hellasport niet echt een hele denderende ploeg bepaalt niet. Het zijn wel grote jongens, waaruit het ook echt helemaal mee op. Uh, voetballend is het uh, wat minder. En Sanford kan gelukkig uh, nu eens een keertje die bal wel goed op de ploeg houden En goed voor krijgen. Dan gaat Wijkaltoon. Dan gaat de 16-meter gebied. Wordt er wel verdedigd. Wordt er weer uitgedrongen. En probeert het er nu toch te compenseren. En dat, uh, dat geeft een heel opschotje. Dat uh, stelt helemaal niks voor. Maar dat is al zei Mans, Jurjemans. Mans door de inzet van, uh, de, pick, uh, van de Hoort kan, kan Sandford doorgaan. En nu is Ronald Kalers, uh, De verdediger die gaat hier de 16-meter gebied. Die maakt een overtreding, Pikt het uh, aan het shirt van een van zijn tegenstanders. En de uh, hij Zegt dat hij het absoluut niet moeilijk heeft, wel een gele kaart gegeven aan diezelfde kaars, omdat hij toch wel een behoorlijke overtreding maakte op de rand van de sessie in het gemeentegebied van Zandvoort, maar er kwam gelukkig voor Zandvoort niets meer uit dan een afzwaaitje. En hier wordt die bal terug. en het ging ons beide gevaarlijk over. Ja, het is jammer dat je in dat die casino van moeilijk te beschrijven, maar de keeper die stond, eh, laten we zeggen, eh, een beetje of tien eh, links was het doel, en de verdediger stort hem recht op het doel af, en dan moest de man nog sprinten dan komt die bal gewoon te tegen te kunnen houden. Nu is het nog steeds, uh, probeert tenminste, like zoals zeggen, zelfs voert, de bal uh, over de helft te krijgen. Dat is nu gelukt, maar dat is Jan Zonneveld. Zonneveld die de bal heel simpel kan oppakken, geeft een goede paaslaag van de hoort. De rechterkant. Daar kan niet iets mee doen. Hij wordt geduwd daar in de rug. Mag dat? Nee, dat mag dus niet. Inderdaad, je hoort waarschijnlijk het fluitje van de Arbiterverdienst. van dienst. Een goede man. Hij, uh, hij heeft het, zei ik al, niet echt, uh, echt heel erg moeilijk. En Zandvoort uh, dat uh, heeft nu uitgenomen. En uh, Bas Lemmers is aan de bal. Lemmers naar Zonneveld. Uh, uh, en die gaat via Max Aardewerk. Probeert hij voor te krijgen. Wordt weggekopt door de veldverdediger. En daar uh, is het weer. Uh, hier, Mans, Mans, naar, van de Oort. Van de Oort. Uh, naar, naar zijn berg. Bergen, helemaal in de hoek. En, uh, aan, de, aan de linkerkant van Zandvoort te zien. probeert probeer dat ze man uit de kammer nog helemaal. Ja, inderdaad. En dan gaat het nog, toch nog via de voet van die verdediger over de achterlijn. En dat betekent dat Sandvoort nog even vlak rust een corner mag gaan nemen. En hetzelfde zelfs de IJsselburg gaat dat doen. Luchtbaar voor Sandvoort. En dat is dan. Op dit moment van de oors. Uh, Maurice Moll, Billy Visser komt er aan struinen. Werken aansluiten, kan we net niet bij komen. En het is uh, een hele die de bal kan wegwerken. maar via de voet van Jan veld komt toch Sandvoort weer in zit. En we gaan kijken wat er een zonneveld kan. Het moet helemaal terug. en dat maakt niet uit. Want Sandvoort heeft de bal. Zit. Er uh, is dus, uh, daar mooi uh, vissen en uh, uh, dat hoeft dan niet meer. De scheidszet heeft gefloten voor rust. Stam is 0 0 Maar als stam voor dit volk een oude tweede helft, dan maak ik een streep tussen Van jou, uh, Albert-Jan, dat je niet echt een fan bent van uh, deze zangeres, mijn vriendin Carol Emerald. Nou, maar ik moet de laatste weken houden, je ja, aardig rustig. Dus maar nou uh, die plaatjes best wel lekker top, ja, top ja, vader. Nee, prima. Daar nou begon het een beetje mee. En het is meteen ook een van haar betere signals, uh, wat mij betreft. Jor, uh, back it up. En daarom werd het vijf voor half vier. Tijd voor een feestje. Ja, zeker. En uh, met name voor de André Hazes-fans onder ons. Want op vrijdagavond, 23 september, wordt voor de zevende keer het André Hazes Mazing-festijn gehouden in het Wapen van Zandvoort. Met z'n allen meegalmen om te klanken van de mooiste Hazes hits. Dat wordt namelijk weer één groot spektakel. André Hazes overleed op 23 september 2004. Sinds die tijd organiseert Kees Rutgers elk jaar rond die sterfdag... Het André Hazes Mezingfeest in Zandvoort. De locatie is evenals vorig jaar het Wapen van Zandvoort aan het Gasthuisplein. Aanvang half negen en de toegang is gratis. Iedereen die iets van Hazes wil uh, zingen of horen uh, en mee wil zingen uiteraard. Is op die dag, op die avond van harte welkom. Vrijdagavond 23 september. En die avonden zijn helemaal geweldig. Dat mag je absoluut niet missen. En we komen alvast een klein beetje in de stemming zo bij Zandvoort op zaterdag. Hier is André Hazes Junior en Roxanne Hazes. En soms doet het zo'n pijn. Ik zie je, als ik naar boven kijk, en stil in mezelf de wereld ontwijk. Ik moet mij niet te schamen, als ik op je lijf. Voel jij het, als ik denk aan jou? Jij weet wel, dat ik van je hou. En omdat we vrienden waren, weet ik precies...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 Ik mis je zo, want dat... Wapen vast al voort, anderhazers mees in avond. En we kwamen alvast een klein beetje in de stemming met uh, Anderhazers uh, Junior en Roxanne Haases. Ik, ik kan er niks aan doen, maar ik zit nummer hoor. Ik krijg gewoon ja, je je, je hebt ik al kippenvel, aan, ik zie ik, het gewoon. Ik kan er niks aan doen. Maar goed. Oké, okay, de uh, evenementagenda. Wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen? Nou, uh, natuurlijk, dit weekend staat uh, allereerst. Uh, ja, uh, je hebt het al meerdere malen op de radio kunnen horen. Vandaag eigenlijk de korendag. De grote korenslag uh, in Zandvoort. Vanaf vanmorgen 10 uur tot vanavond een uur of 11. De volkorendag? De volkorendag. Ja, nee, die, nu heb ik hem door. Oké. Okay. Goed, en natuurlijk, we hebben het ook al gemeld. Vanmiddag vanaf 5 uur uh, in Thalassa. Uh, strand nummer 18. Uh, de eerste voorronde van het pellen. Ook al gaat hij niet pellen. U bent natuurlijk van harte welkom om dat gezellig uh, Daarbij aanwezig te zijn Vandaag en morgen op het circuitpark Zandvoort Spectacolo Sportivo Nou dat is uh, voornamelijk uh, uh, Italiaans En alles wat daarmee te maken heeft Dus Rome Alfa Romeo's uh, Noemt u maar op Van s morgens 9 tot een uur of 6 uh, Bent u daar van harte welkom om bij dit evenement aanwezig te zijn Het is al een prachtig evenement Vorig jaar was het ook schitterend Het was ook mooi weer trouwens Hartstikke druk bezocht Maar uh, wellicht uh, ook met de, de regen een beetje uh, Ook nog de moeite waard Spectacolo Sportivo, circuitpark Zandvoort ...voor dit weekend. En morgen... ...ja, daar is hij weer. Een mainstream jazz combo... Eh, ...onder leiding van onze Zandvoort... ...de heer Groenendaal. Die speelt... ...vanaf vier uur in uh, de Albatros... ...en dat uh, optreden duurt tot acht uur. Dus vanaf vier uur mainstream jazz combo... ...in uh, restaurant de Albatros. Dan gaat de telefoon, dus dat mag mijn collega even regelen. Ja, dus is een collega van ons. Die belt op nu, denk ik. Okay, nou, op jouw toestel. Op mijn toestel? Ja, nee, ik zet hem wel even uit. Zo, okay, zo nou, hoor. Even wachten. Ik ga even rustig door. Uh, spectacular sportief hebben we gehad. Mainstream... Jazz combo vanaf 4 uur in Albatros. En natuurlijk morgen vanaf 12 uur. Ja hoor, het Rondje Dorp. Kijk. Het grote evenement. Mede-initiatiefnemer Rond Brouwer is uitgeroepen tot meest creatieve ondernemer 2011-2012. En uh, dat is vanaf 12 uur gaan uh, hele groepen van kroegje naar kroegje. En, en dan tegen een uur of zes komen ze terug in hun eigen uh, kroeg waar ze dan zijn begonnen. En ondertussen moeten ze allerlei uh, opdrachten uitvoeren. Dus uh, erg veel reuring morgenmiddag in het centrum van Zandvoort, Rondje Dorp. Oké, okay, we komen al een klein beetje in de stemming voor uh, Rondje Dorp. Ja, dat wordt een zware dag hoor, gewoon vanaf 12 uur. Oké, okay, ja, ja du zeker. Durf jij het aan? Topsport met een B. <laughs> Ruim 200 mensen wel, dus die gaan morgen allemaal rondje dat doen, uiteraard georganiseerd door Ron Brouwer, Ron nog van harte gefeliciteerd trouwens, ondernemer van het jaar 2011. Ja, klasse, applausje waard. Helemaal goed, we hebben het over Ron van Lauro en Hardy. Hier is bots en wat zullen we drinken? Nou, toepasselijk <laughs> kan ik. Keuze genoeg in al die kroeg, hè? lijkt mij zo.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 En dat was Emil Stoert op de Zalvoorts Radio met Nak on Wood. We gaan snel over naar Joveness. De tweede helft van de wedstrijd SV Zonvoort, Heller Hellersport. En Jap, even een vraag. Is uh, Pieter Keur inmiddels alweer uh, aanwezig? Ja, zeker. Want die heeft uh, zijn uh, straf van drie wedstrijden uitgezeten. En die mocht deze week weer bij zijn. En, en dat heeft hij ook laten merken. Hij heeft ook direct weer eens een keertje maas, een maasje van de Arbiter gekregen. dat als hij nog een keertje zijn... Zal ik je wat zeg, Dan begin je uit hetzelfde... Uh, en dat heeft hij dus ook heeft het, uh, echt te hard genomen. Want het, ja, hij krijgt alleen maar een zwaardere stof als het nog eens een keertje gebeurt natuurlijk. Ondertussen is die wedstrijd, uh, de tweede helft is een minuut of zes jaar oud. En uh, is uh, helftsport furieus begonnen aan die tweede helft. Uh, dat heeft echt niet geholpen, want uh, met name uh, Bonifet uh, stond een uh, paar keer uh, perfect van het slot en heeft zijn doel steeds schoon kunnen houden. En nu is dan Zandvoort uh, aan de avond bezig en mag uh, Michael Kaas vanaf de linkerkant een vrije schop gaan nemen door een, dat er een overtreding op Willem uh, vissen werd gemaakt. En dan gaat hij wel komen? Hoog in de doelmans. Oh, niet, niet. bij uh, Molly. Bij Maurice Molly, natuurlijk, zeg maar. Hij wordt Molly genoemd. Hij wordt wel achter de achterlijn, achterlijn gepast. En Santwoord mag dan nu een corner gaan nemen. En dat doet uh, Naartje Berg. Heel kort naar uh, Van der Oort. Nee, niet Jurgen Opnieuw. Uh, berg. En een mooie koppel daarvan. Even kijken, want hij ligt nu op de grond. Patrick Van der Oort. Kan een koppel. Gaat helaas naast. Maar het was een hele goede inzet van, van de Oort. En die had eigenlijk beter verdiend. Typer van uh, Helsport mag die bal uit. Een heel lange man. 2 meter hoor ik net. En dat, uh, ja, dat schildert natuurlijk wel een beetje. Ja, maar ja, dan moet je die bal juist naar laag nemen. Want dat is weer wat moeilijker voor hem natuurlijk. Maar zo slim moet je dus zijn in het voetbal. Niet alleen voetbal, maar in alle sporten. Kijken wat je tegenstander heeft, uh, in huis heeft. En dan moet je ervan profiteren. Of misschien van te profiteren. Zandver uh, laat het even bekomen En de daar ga je spelen op de linkerkant van de Die kan die bal heel moeilijk aannemen, maar hij heeft hem dan toch. En dan staat uh, van de Oort, daar staat er uh, uh, probeert te verdedigen. Heel goed verdedigd hier van de uh, Visser trouwens. En uh, die gaat terug naar Van de Oort, van de Oort, naar Lemus, Lemus, van de Oort. Uh, dan gaat we een rush, een hele grote rush naar Marisol. Uh, uh, VNB van de verdediger over de achterlijn. Zandvoort mag een nemen En dat uh, is dan, uh, even kijken, in de uh, negende minuut. Uh, de hele van die bal is achter de boarding. Uh, voordat uh, Nijtje Berg die bal te pakken heeft. Uh, ik begrijp niet, uh, want Zandvoort moet natuurlijk een beetje wel, wel proberen te scoren. Dus we moet een beetje tempo draaien. Om die druk op uh, Sport uh, hoog te houden. Nou, dan ligt die bal eindelijk op zijn plaats. En dan mag uh, Berg nu die bal gaan nemen gaat die komen richting Stafserijen, eigenlijk een goede bal, maar nu staat de keeper helemaal apart, helemaal alleen. Nee, die bal schijnt achter geweest te zijn, dus hij maakt een hele kromme bal vanaf de rechterkant. En die bal is daardoor over de achtlijn gegaan en de scheidsretter geeft een doelschop voor Hellas. Gaat die bal komen, op de middellijn, bij helemaal spelen inderdaad. En daar zit Carlos uh, uh, ernaast, Kales staat er helemaal naast. Die komt een Hellas voor Hellas. Die is zich echt tot Franse want die bal gaat net aan naast de naaste paal. Aan de goede kant van Zandvoort. Uh, had hij er niet gestaan, had hij er keihard tegen Maar hij kan er nog dit met zijn vijfste tegenaan komen. Het is wel een corner voor Hellesport. Uh, dat er nu ergens onder de druk van Zandvoort uitkomt. En uh, kan gaan proberen om uh, de score open te breken. Corner uh, vanaf de Zandvoort gezien. Van de linkerkant. En die wordt ook met links getrapt. Dus dat is de inswaaier. Dan komt die bal en er wordt weggeschapt door Zonneveld. Uh, Zonneveld over de achterlijn. Uh, uh, klasbord mag gaan ingooien. Dat dus duurt even, van de bal is uh, en weg. nou, daar is die bal eindelijk. en de speler in Plasticium, hem dan krijg die laat liggen voor zijn uh, maatje en dat is waarschijnlijk iemand die heel ver kan ingooien. En het is in ieder geval een flinke aanloop en die bal Gaat niet, niet de 16 jaar 16 meter gebied in, maar niet de 5 meter gebied. En wordt weggewerkt door Michael Kuil. Opnieuw over de uh, zijlijn. Nu stuk verder van het Zandersse Doel. Uh, sport die, die, die druk probeert op de voeren uh, uh, of tegen het uh, Zandtse team. En de moet van de zien Kan die bal wegkopen. En uh, sport moet helemaal de bal helemaal terugspelen op eigen helft. Om uh, de bal in de te houden. Uh, opnieuw. Uh, van uh, daar wordt uh, Maurice Mol heel uitgekapt. Mol, die, die de, ja, een beetje ongelukkig speelt, een goede dieptepas hier van, van Hellensport wordt gekapt daar. En het is Kanis die bal kan wegwerken naar Billy Visser. Visser. Die probeert die bal naar voren te transporteren. Maar dat moet En die bal gaat uh, ter hoogte van 1,5 meter, van het 16 meter gebied. Gaat die bal over de zijlijn en Hellensport mag opnieuw gaan gooien. Dit 16 meter gebied. Er staat daar iemand tegen Kalens aan te, te drukken en dat mag blijkbaar. En dat is nu via Kalens over de achterlijn opnieuw een corner van Helensport. Neem nog even deze corner mee als jullie de tijd hebben. Ja hoor, is goed. Oké, er is behoorlijke druk hier op het doel van Zand voor de laatste drie, vier minuten. En Sant moet eigen even doen staan om weer die bal in balbeziek te kunnen krijgen. Een corner. Opnieuw met een linkerbeen. Uh, dat wordt opnieuw een inzwingen. En nu is hij wel hoog genoeg. En dat is bij de vet die de bal weg kan boksen. En dat is in de voeten van Maurits Mol naar Kuil. Nee, sorry, naar Zerberg. En de is is de bal opnieuw kwijt. Dat wordt nu weer opnieuw bouwen. We hebben gespeeld. Even kijken. Een minuut of 14. En het Sander is nog steeds nieuw in de wedstrijd. S.S.S.S.T.G.L. Sport. Oh <laughs> te Kijken of naar buiten lopen op dit moment Want dat weer het gaat echt flink te keren. Hier uh, komen wat lietertjes naar beneden. Ik, ik had het toch voorspeld, ja? Zeker, ja? Zeker, nou, ik ben benieuwd hoe het gaat uh, op de voetbalvelden van uh, SV Zandvoort. Horen straks in het volgende uur van Joop vandaag de wedstrijd tegen Hellas Sport uit Amsterdam, ergens uit Amsterdam. Uh, ja, die plaatje je daar nu niet zomaar natuurlijk, uh, Albert-Jan. Nee, we, we, we komen in, uh, in uh, Franse sferen. Onder het motto van, uh, gaat het weer een beetje, meneer de Visser, gaat CFM naar, uh, reist af naar Zuid-Frankrijk. En wel allereerst naar de grote botenshow uh, in Monaco. En die, die show is van 21 tot en met zaterdag 24 september. Meer dan 500 exposanten uh, presenteren zich in het schitterende plaatsje uh, aan, de, aan de Middellandse zee Mon Monaco en een groot totaaloppervlakte van 22.000 vierkante meter zijn de mooiste schepen te bewonderen in de haven van Monaco. En daar is natuurlijk onze verslaggever Frank de Visser volgende week. Waarom... CFM is er gewoon bij. CFM is er gewoon bij en Frank doet daar verslag. Maar het is natuurlijk niet alleen feest voor Frank, want uh, ook uh, zullen de, de topmanagers in het toonaangevende internationale uh, uh, zeilbotenmakelaardij uh, elkaar daar ontmoeten. En uh, na de botenshow in Monaco reist uh, onze Frank door naar uh, het schitterende schilderachtige plaatsje van Saint-Tropez oh want daar is vanaf 24 september uh, staat dan uh, tot en met 2 oktober in het teken van Le Voile de Saint-Tropez en wat wil dat zeggen? Schitterende klassieke zeiljachten gaan daar diverse uh, races varen en dan moet ik denken aan die echte ouderwetse schitterende houten zeilboten van uh, een metertje of uh, 20, 25 met uh, schitterende bemanning en die gaan een week Saint-Tropez verblijden met hun aanwezigheid. Daaromheen zijn natuurlijk vele, vele evenementen en activiteiten georganiseerd. Waar onze Frank ook aanwezig zal zijn. En verslag zal doen van het gastronomische uiteraard in die week. Dus Frank, vanaf volgende week gaan we je bellen. En we zijn erg benieuwd naar je verslag. Je live verslagen vanuit respectievelijk Monaco en Saint-Tropez. Wat heeft die man ook aan rotleven. Wat aan he? rotleven jongen, heeft. Ja. Jongen, jongen, je zou maar werken bij CFM. Jongen, Dat jongen, is afzien. Jongen. Hier is the art Dus uh, Frank de V, Frank de Visser, helemaal vanuit Monaco Saint-Tropez. Dat gaat wat worden, dat gaat een feest worden, zeker weten. Hij moet alleen de bedrijfskleding ja, nog even op. Ja, oké. Okay, nee, daar komen we wel uit. Actie hier trouwens is sugar sugar uit de jaren 60. Zo, het is alweer bijna 4 uur. Bijna einde van de twee uur van zandvoort op zaterdag. De laatste plaat die ik voor je heb voor 4 uur is Rick Asley. Hier is whenever you need somebody. I've been stood up,